De Japanse is de vierde buitenlandse journalist die sinds het uitbreken van de gevechten begin 2011 in Syrië is omgekomen. In Amerika neemt de druk toe op de republikeinse politicus Todd Akin om uit de verkiezingsrace te stappen. Hij zei in een tv-interview dat vrouwen zelden zwanger kunnen worden als ze worden verkracht. Diverse republikeinse senatoren noemen zijn uitspraken bizar, onvergeeflijk en biologische onzin, zullen dat hij zich terugtrekt. Eken werd gevraagd of hij abortus zou goedkeuren bij slachtoffers van verkrachting. De politicus zei dat hij van de had begrepen dat vrouwen bijna nooit zwanger worden als ze worden verkracht, omdat het lichaam een mechanisme heeft om dat hele ding uit te schakelen. De Republikeinse Partij heeft de steun aan zijn verkiezingscampagne ingetrokken, waardoor Eken geen geld meer krijgt van de partij. Bij een bomaanslag vlakbij een politiebureau in het zuidoosten van Turkije... zijn gisteren acht mensen omgekomen. Onder hen zouden ook politieagenten zijn. Bijna 60 mensen raakten gewond. De bom zat in een auto en werd op afstand tot ontploffing gebracht. Dat gebeurde in een stad in de buurt van de grens met Syrië. Een stadsbus en een aantal auto's vlogen in brand. Tot nu toe heeft niemand de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Turkse media en ook politici wijzen naar de Koerdische terreurbeweging PKK... maar er is geen bewijs dat die groep erachter zit. Het weer, droog, lokaal kans op mist en gaat op 15. In de ochtend eerst zon, daarna een bewolking en kans op een bui. Middagtemperatuur tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Maarten Hag. Goedemorgen. Welkom bij dit laatste uur van Dit is de Nacht. Ik zou als moeten zeggen, dit is de ochtend. Want we gaan alweer hard op weg richting de dag. Dinsdag 21 augustus straks. Om half zes hebben we de focus op de wereld. En dan reizen we af naar Thailand, waar Dick de Koning werkt. En naar Nepal, waar Nico Smit samen met zijn vrouw werkzaam is. Maar het eerste natuurlijk nog een hele hoop mooie muziek. En misschien is er wel een liedje waarvan jij zegt... Die moeten we vandaag echt even draaien, want daar heb ik een mooi verhaal bij. Of dat is echt waar we deze dinsdag 21 augustus mee moeten beginnen. Dan kun je bellen, als je een mooi verhaal hebt, naar 0800-1121. Dus 0800-1121. En dan kijken we even of we het liedje zo gauw erbij hebben. En dan, dan draaien we die. Maar we beginnen met uh, Daniel Loewes, die, uh, die uh, de toon zet met Prachtig Mooie Dag. Vast goed. Koffie en de stoeter valt zoals het moet. Ik zat vandaag te denken dat er ook wel weer eens mag in mijn prachtige. Is that? De ik vind zeker dat het red, want ik wil weer rummen. Met een kop vol zonlicht licht naar een vrouw die op mij wacht op deze prachtige mooi? Ja, Daniel Lowey's was dat een prachtig mooie dag. En uh, zo, uh, zo is deze das dag, uh, wat mij betreft, uh, goed begonnen. Want daar kan je toch alleen maar vrolijk van worden. Uh, gaan we door met, uh, met Chicago. Make me smile. John Major is dat, samen met Taylor Swift, Half of My Heart. Um, ja, recent kwam zijn vijfde album alweer uit, van John Mayer, Born and Raised. En uh, het vierde album, waar dit liedje op stond, Battle Studies, dat is het uh, album wat eigenlijk uh, het meest verkocht is... Uh, Zo'n beetje over de hele wereld is het wel verkocht. Drie jaar geleden kwam het uit. En wie toen nog niet had gehoord van John Mayer... bijvoorbeeld van het liedje uh, Waiting for the World to Change... van het album maar weer daarvoor. Nou, die, die had er, heeft er nu toch echt wel van gehoord. En uh, trouwens, voor de liefhebbers is zijn vorige album... Battle Studies hebben we het dus over... Uh, opnieuw uitgebracht, maar nu op vinyl. Dus ben jij zo'n uh, platenspeler-fan... vinyl-fan, dan uh, kun je die... Platen is nu ook koop op vinyl en anders uh, moet je natuurlijk zijn nieuwe muziek vooral even checken van Born and Raised dus zijn vijfde album. We gaan door met uh, Roxy Music met More Than This. Amen. Het is de nacht, het maakt een hach. Was wat dat met de white flag? Geen witte vlag boven mijn deur. Ik ben verliefd en dat blijf ik altijd. Totale nou, wel of niet overgave. Witte vlag is de teken van overgave. Maar goed, in elk geval geeft ze zich helemaal over, over aan haar geliefde en de liefde. Nou, dat lijkt me een goed ding om te doen. We gaan straks in uh, focus op de wereld. Gaan we naar, uh, naar Thailand. Tenminste, naar Dick de Koning, die werkt in Thailand... En uh, we gaan dus, uh, eens kijken hoe het, uh, hoe het daar is. Hij uh, is bijvoorbeeld actief met uh, huwelijksweekenden. Het coachen van mensen daar in, uh, in huwelijken enzovoorts. En uh, Nico Smit, die, uh, die bellen we in Nepal. Die, uh, die heeft bijvoorbeeld te maken met, uh, met stroomtekorten. Misschien heb je ervan gehoord, een maand geleden. Die grote stroomstoring in India. Nou, in Nepal hebben ze er ook last van. Want daar betrekken ze allerlei stroom uh, uh, van, van uh, Indische waterkrachtcentrales. Straks uh, zometeen gaan we ze bellen... en gaan we met ze praten over de situatie in hun land. Maar nu eerst de uh, Mavericks... met Dance the Night Away.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 And by me, was dat van Benny King. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, vanmorgen praten we met Dick de Koning, die woont en werkt in Thailand. Goedemorgen, Dick. Goedemorgen. Je bent alleen op dit moment in Nederland, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Ik ben in Nederland op verlof, zoals het heet. Juist, dus, je, dus zeg maar vakantie. En het is geen vakantie. Het is eigenlijk, dit uh, we, ja, is wel deels vakantie, maar ik moet voor ook uh, spreken in diverse gemeenten, uh, kerken... en uh, mensen bezoeken die ons ondersteunen. Juist. Of potentiële ondersteuners, dus ja. Ja, dus je moet uh, vol aan de bak... Fondswerving doen. Ja. Ja. Hey, um, daarover straks meer. Maar hoe, um, hoe is het op dit moment in Thailand? Wat, uh, hoe lang is het geleden dat je er was? Een paar weken geleden? Uh, dus twee weken geleden dat ik er was. Ja. En, uh, het is een beetje rustig. En er is niet veel nieuws. Uh, niet veel skrikbare nieuws. Wat dat betreft. Nou, dat is op zich goed nieuws dan. toch? Dat is op zich goed nieuws. Maar ja, er zijn natuurlijk de dagelijkse dingen die er altijd gebeuren. Uh, of die er altijd zijn. Zoals de, de onrust in het zuiden. Uh, in, de, in het moslimgebied, uh, de grens met, met Maleisje. Ja. Daar is altijd onrust en, uh, heel, en bomaanslagen en daar vallen doden dagelijks. Maar dat is geen nieuws meer. <laughs> Juist. <laughs> ik wou zeggen, is dan is er toch niet bepaald niks aan de hand. Maar dat is geen nieuws meer. Nee, dat is geen nieuws meer. Nee. Nee. Ik heb zelf even gekeken op Google News... en daar kwam ik inderdaad ook iets tegen wat er in het zuiden speelt. Ik geloof 80, uh, 80 opstandelingen die in, in legertrucks gestikt waren. Wat was dat voor een raar verhaal? Ben je dat zelf ja, ook tegengekomen? heb het nog niet uh, gezien. Nee. Oké, okay, nou Die waren gearresteerd en uh, opgesloten in die lege trucks. Huh? En, en die waren gestikt. Zo'n zo zo 80 uh, moslimstrijders. Of, of zo. demonstreerders. Ja. Nou ja, dat hoor jij dan nee. weer van mij. Maar, maar, ja. dat, maar ja, dat zijn dus kennelijk uh, dingen die het nieuws niet echt meer halen daar, Omdat het gewoon aan de orde van de dag is. Ja. Dagelijks uh, aan de hand daar. Ja. Ja, Oké. Okay. Goed, de andere gast vanmorgen in Focus op de Wereld is Nico Smit in Nepal. Goedemorgen. Goedemorgen. En bij jou is het ook morgen, hè? Al iets later in de morgen? Kwart over negen. Ja. Ja. ja, want jij zit wel echt in Nepal, daar in de Himalaya. In de Himalaya. Mm -hmm. Op wat, wat voor hoogte ja. zit je eigenlijk? Weet je dat? Uh, 1300 meter. Kijk eens aan. In welke stad? Uh, we wonen in Kathmandu, de ja, hoofdstad van de hoofdstad. Nepal. Ja. En die ligt al op zo'n grote hoogte. Ongelooflijk. Ja, dat klopt. Ja. totaal andere wereld dan hier. Um, wat speelt er bij jullie eigenlijk in het nieuws, Nico? Uh, nou, de, ook de gebruikelijke dingen, maar dat is hier nog wel steeds in het nieuws. De politieke verwikkelingen. Er gebeurt iedere dag uh, iets nieuws, uh, zonder dat we hier eigenlijk een stap verder komen, lijkt het wel. Dat is allemaal sinds, sinds het, uh, de, de koning gevallen is, hè? een jaar of drie, ja, vier geleden. Ja, vooral. Het is, het, is het is eigenlijk een jarenlange geschiedenis. Uh, en dat ja. gaat uh, nog steeds door. We zitten nog steeds uh, in een politieke impasse. Ja. Uh, we hebben geen uh, permanent uh, parlement en ook geen grondwet, een tijdelijke grondwet. Hm. Het is heel erg zoeken om het land toch een beetje draaiende te houden... en uh, ja, te zorgen dat het rustig blijft. Kun je rustig stellen dat het chaos is? Nee, dat, dat niet. Oh, dat wordt, dan weer niet. Het, het wordt heel veel gevochten, maar het is nu vooral, om het zo maar te zeggen, bekvechten. Uh, het is niet zoals uh, een aantal jaren geleden, van 1996 tot 2006... toen was hier echt een, een opstand, een burgeroorlog. Toen ja. werd het echt gevochten en vielen er heel veel doden. Uh, dat is niet zo. Uh, dus nu vooral met, met woorden en vooral uh, op, op politiek uh, niveau. De verschillende politieke partijen die, uh, die, die vechten en bakkeleien continu over... of er we nu wel of geen verkiezingen moeten komen... of hmm. de, de raad die de grondwet zal vaststellen nu wel of niet moet worden uh, opnieuw worden aangesteld of niet. En, en over dat soort dingen gaat het zonder dat er echt uh, vooruitzicht is op uh, nou ja, consensus waar ze hier naar op zoek zijn. Ja, ja. lijkt een beetje op België... Of... In Nederland ja, ook zijn een klein we beetje. Maar... Ja. Hier zijn we zijn er nog uitgekomen. We zijn nog niet zover, maar ik hoop dat het uh, toch wel uh, nou ja, binnen afzienbare tijd uh, gaat gebeuren. Maar, ja, zijn wat, wat, wat, wat zijn wat, de gevolgen uh, als, er, als er niet gereageerd wordt? Nou ja, zijn dus nu, uh, het is nu een tijdelijke zeg, een waarnemend uh, kabinet, zeg maar. Die ja. hebben uh, de raad die de grondwet zou aannemen naar huis gestuurd. Want hun termijn was na vier jaar nu echt uh, afgelopen. Hm. De andere politieke partijen die niet in de regering zitten... die willen dat de minister-president opstapt. Maar als die opstapt, dan is er eigenlijk niks meer. En dan heb je een, de kans dat er een situatie ontstaat als in de jaren 50... waarbij de koning uh, zeg maar, uh, ja, de macht greep en de hele, het hele land platlegde. Ja. En uh, dat zou de huidige president... Ik denk niet dat hij dat doet, maar er wordt gezegd... Nou, dat zal hij dan eigenlijk kunnen gaan doen. Ja. En Dus ik kan niet aftreden en uh, zo blijf je weer uh, in uh, kringetjes ronddraaien. Dus het gevaar van een machtsvacuüm dat er dan iemand instapt... die ja, iets precies, te veel ja. macht krijgt. Ja. Nee. Goed, en, en um, ik kondigde net al aan... Uh, uh, dat we het ook even gingen hebben over de, de, het gebrek aan elektriciteit. Want in buurland India hebben we vorige maand een enorme stroomstoring gehad. Jullie hebben er ook last van, hè? Ja, vanwege die grote stroomstoring in India krijgt uh, Nepal nu uh, de helft uh, minder stroom. Ik ben even vergeten hoeveel dat is, maar we krijgen zeg maar uh, een bepaalde hoeveelheid stroom vanuit India. Uh, ja. het trouwens, mogelijk wordt opgewekt met water vanuit Nepal, maar dat is een uh, andere vraag. Oh, oké, okay, dus de... uh, dat is nu, <laughs> zeg maar gehalveerd. Van Nepal naar India ja. en dan weer terug naar Nepal? ja dus uh, Nepal, uh, India en ook China die investeren in waterkrachtcentrales uh, in uh, Nepal. Uh, die dan de, de elektriciteit die daarmee wordt opgewekt wordt getransporteerd bijvoorbeeld naar India en India levert dat dan weer terug voor een deel aan uh, aan Nepal. ja en uh, dat is dus nu gehalveerd. En omdat uh, de moezelregens hier uh, erg slecht zijn dit jaar... zijn ook de, zeg maar, de eigen capaciteit van Nepal om elektriciteit op te wekken... via waterkrachtcentrales, is ook uh, veel minder dan uh, normaal. Ja, en, want je zou zeggen, gebrek aan weer... regen, dat is slecht voor de oogst. Maar dat, ja, ja. waterkrachtcentrales moeten ook draaien op water natuurlijk. Ja, precies. En we hebben hier maar één reservoir. Dus alle andere waterkrachtcentrales zijn afhankelijk van de regenval... En de, hoe ver het water in de rivieren? Ja. En als het niet regent, is er minder water in de rivieren en heb je dus uh, minder stroom, minder capaciteit. Ja. Nou zou, dan zou ik me kunnen voorstellen dat de regering op een dag zegt: uh, Ja, alles leuk en aardig, India, maar we houden die stroom uh, lekker hier. Uh, ho Hoezo, halvering van de stroom? Wij maken die stroom, of gaat het niet zo makkelijk? Niet, niet zo makkelijk, want dat is uh, met India's geld gebouwd. Uh, en dat is, er zijn afspraken over gemaakt. Dus dan ja. worden er waarschijnlijk internationale verdragen geschonden. En dan heb je weer allerlei andere uh, problemen. Poppen en, aan uh, het dansen, ja. Hey, ja. En, maar wat merk je daar zelf nou van, van de minder stroom? Dat we ons, uh, ja, ons de levensritme, zeg maar aan moeten passen. Uh, op het werk merken we dat we op bepaalde tijden wel en niet... Uh, of niet kunnen werken, omdat we daar met computers werken en die doen het niet als er geen stroom is. En ja. uh, ook binnenhuis, uh, wanneer je bijvoorbeeld de was doet of wanneer we hebben een watertank uh, beneden, waarmee we water naar boven pompen, zodat we vanwege die, door die waterdruk dan water uit de kraan krijgen. Dat moet je dan echt op bepaalde momenten van de dag, uh, uh, moet je dat, uh, dat plannen, dat je dat dan doet. Dus je kunt ja. niet zomaar zeggen van oh, ik heb water nodig, doe het knopje aan. Ik moet echt kijken. Op het schema. is er nu stroom. Ja, dan, ja, dan doe ik het nu. Uh, of niet. Nou, ja. ja. ja, dat is uh, een, een hele planningsschrikte nou, mei Het leert in ja. mijn leven. Het is nu ook nog. Het valt wel mee. Maar de verwachting is dat uh, vooral in de herfst en in de winter, als de waterreserves die er nog zijn, steeds naar uitgeput raken, omdat uh, het regenseizoen is in september afgelopen. Ja. Dat dan uh, de stroomtekortes nog veel groter kunnen worden. En de verwachting nu is dat ze tot 20 uur per dag uh, of meer zullen, ja. zullen ons, uh, kunnen oplopen. Okay. Even naar Thailand, dik de Koning. Um, uh, uh, hebben jullie uh, daar wel eens last van? Gebrek aan water of gebrek aan stroom? Of is dat er allemaal uh, goed geregeld? Over het algemeen is het goed geregeld. Over, uh, weinig last van storingen meer. Maar het komt nog wel voor dat er... Uh momenten zijn een uur of twee uur zonder stroom vanwege grote uh, buien, ergens, grote regenbu regenbuien. Ja, ja. Dan heb je af en toe dat er een storing is en dan ook zelfs in de stad Bangkok is het dan nog wel eens een blackout. Want, en, en hebben jullie in Thailand ook last van, van, het, van uh, die slechte moesson uh, dit jaar? Of, of uh, is dat daar Niet. niet. Niet anders dan, uh, dan gewoonlijk. Ja, vorig jaar was de grote overstroming en nu nog afwachten of het uh, gaat overstromen. Ja. Maar inderdaad, is het tot oktober, tot en met oktober uh, is het regenseizoen. Ja, ja. Maar ja. In, in India is het dus vooral een tekort aan water, maar dat is in Thailand niet uh, het geval. Nee, het is vaker te veel aan water <laughs> in deze periode. Ja. <laughs> nou, misschien moet u er wat verschepen dan. Uh... Ja. <laughs> Als dat zo makkelijk zou gaan. Um, Dick, hoe, uh, hoe is het afgelopen uh, maanden gegaan met jullie werk? Jullie doen onder meer uh, uh, huwelijkscursussen. We spraken elkaar ik denk een maand of twee geleden ook. Toen, uh, toen kondigde je aan dat er zo'n huwelijksweekend aan ging komen. Ja, hoe is dat, dat verlopen? dat is voorbij. Dat is voorbij. Um, en dat is goed, heel goed geweest. We hebben een weekend gehouden in het noordoosten van Thailand... waar uh, Thaise mensen, maar ook mensen uit Laos, uh, konden komen... En uh, dus hebben we ongeveer 30 stellen uh, gehad in het weekend. En, uh, het is een heel goed weekend geweest. Ja, want jullie, uh, jullie, jullie geven raad aan echtparen? Nou de, ja, dus, uh, geven raad is misschien een, een woord dat je in Nederland niet gebruikt. Maar wat we doen is hulpverleningsgesprekken. En niet alleen aan echtparen, maar ook aan individuen. Mensen die dat nodig hebben voor hun persoonlijke leven. Het ja. gaat over... ...over alles en nog wat, psychologische, psychosociale problemen. Ja, dat is wat jullie doen in, in Bangkok. Maar dit, op dit huwelijksweekend gaat het toch, neem ik aan over het huwelijk? Uh, het huwelijksweekend gaat het over uh, ja, mensen helpen, beter met elkaar te communiceren. Ja. Ja, ja. En uh, uh, het heet uh, Marriage Encounter. En dat betekent niet zozeer raadgeven en ook niet counseling... ...maar het betekent dat je elkaar ontmoet in het huwelijk. Juist. En, en, en dat, dat is jullie visie. En merk je, ik kan me voorstellen dat je dat, de visie op het huwelijk nog wel eens verschillend zijn. Dat je een westerse, uh, christelijke visie op het huwelijk hebt. Um, hoe merk je Staan de mensen daar open voor? Wordt het heel anders beleefd daar? Is daar uh, wrijving tussen of, of juist niet? Uh, er is niet veel wrijving. Want, uh, want eigenlijk uh, spreken we over de menselijke basisbehoeften die, uh, die voor iedereen gelijk zijn. Dat je behoefte hebt aan liefde en geliefd worden en behoefte aan prettige woorden in plaats van harde woorden en dergelijke. Dus de behoefte van elk mens is eigenlijk gelijk en ook van elk gehuwd stel is gelijk. Dus waar we over praten zijn wel bijbelse waarden, maar eigenlijk ten diepste zijn de, de, de, is het een antwoord op de menselijke behoefte. Ja, en dan maakt het ook ja, niet zo nou, uit ja. dat, wat de cultuur is, of het nou om gearrangeerde huwelijken gaat, zoals in India of Nepal, of dat het gaat om het liefdeshuwelijk. Uiteindelijk in elk huwelijk hebben mensen die behoefte. Ja. En, dat want, hoe is het, het in neer. Thailand trouwens? Is daar uh, uh, nog sprake van gearrangeerde huwelijken? Of? Ja, nog steeds. Ja, ja, ook daar, ja, precies. Ja. Oké, okay, um, uit het nieuws. Ik heb even gegoogeld ge en zag dat een senator... Ik weet niet of u dat nieuws ook uh, te horen is gekomen. Ja, dat nieuws heb ik gekocht, ja. die, die, die senator Boon Songkowa-Wissarat, zeg ik dat goed? Ja, Boon meneer Boon ja, ja, precies. Nou, Die, die schoot zijn echtgenote dood. Maar dat was niet zijn echtgenote meer, want dan was hij van gescheiden... maar toch weer mee samenwonend. Ik dacht, een, een voorbeeldfiguur die... He, wat een scenario toch is, die, die, die bovendien uh, met een uh, geladen pistool rondloopt. Wat is dat? Ja, nou, het wapenbezit is een, is een moeilijk onderwerp. Dat komt nog te veel voor. En uh, men is bezig de wetgeving daarvoor aan te passen. Dat is één. En een uh, ander is: uh, de meeste, heel veel mensen, ook vooral mensen in hogere kringen, uh, hebben meer dan één echtgenoot, dat wil zeggen, uh, ze hebben een officiële echtgenoot, maar daar vaak hebben ze ook een, wat ze noemen een minor wife, oftewel een klein vrouwtje erbij. Mm. Uh, uh, en heel vaak uh, wonen ze niet bij de oorspronkelijke echtgenoot, maar, maar wonen ze bij het minor, de minor wife. Ja. Uh, of ze hebben meerdere die ze onderhouden, en dat, dat is cultureel gezien uh, normaal, maar het is natuurlijk niet normaal. Maar en heel veel vrouwen accepteren het ook niet. Maar het is toch wel uh, iets wat gebeurt. Maar dat is dus kennelijk iets waar de cultuur daar en jullie visie op natuurlijk niet matchen. Maar daar, ja, daar strookt het niet. Ja. Nee, maar de mensen die naar jullie uh, marriage encounters toekomen, die uh, die zijn er wel van overtuigd uh, dat het model, zoals wij dat kennen, eenmaal een vrouw, dat dat het zijn dan? Niet altijd. Niet nee. altijd nee. Uh, want uh, wij, er zijn mensen die worden uitgenodigd door familie of vrienden om te komen en ze zijn niet altijd uitgenodigd uh, omdat ze christen zijn, want ze zijn niet allemaal christen. Nee. Dus uh, het, ja, sommige mensen hebben nog die levensstijl en ontdekken dat God een andere weg wil. En uh, ja, dat, dat plan van God leggen we uit in, op zo'n weekend. Wat wil God met het huwelijk? Hoe is het bedoeld oorspronkelijk? En uh, hoe zou hij willen dat het gebeurt? En, en daarover komen dan mensen in gesprek. Juist. En, en daar staan ze ook toch mee wel open hadden... voor. Ja, en we hebben mensen in zo'n weekend gehad die daar, ja, die, niet, uh, die levensstijl niet hadden... maar die dat daarmee geconfronteerd werden en keuzes moesten gaan maken. Ja, dus die hadden, er was een meneer die zo'n minor wife had dan? Ja. En, en wat heeft hij daarmee gedaan dan? Uh, uiteindelijk heeft hij de beslissing niet genomen. heeft hij de knoop niet doorgehakt. Uh, dus de okay. situatie bleef, bleef zoals het was. Ja. Oké. Okay. Maar hij werd ermee geconfronteerd en aan het denken gezet dan. Ja, zeker. Uh. Ja. En, de, en zij samen werden ze daarmee in gesprek gezet. zeg maar, dat, uh, Zodat ze... Een spiegel, een spiegel werd hun voorgehouden van... Zo is het als de Bijbel het wil. En uh, wij moeten uh. keuzes maken als we dat... Niet doen dan zijn er gevolgen voor voor onszelf ja ja ja, ja nou, nou ja, dat is dat is dan niet helemaal gelukt maar misschien op lange termijn wel wie weet wat er nu gezaaid ja. is wat dat op termijn oplevert kun je, kun je iets noemen van dat huwelijksweekend wat echt een hoogtepunt was wat je bijblijft um, ja er was uh, een echtpaar waarvan de uh, waarvan beiden voorgangers zijn, of dominees, hoe je het maar noemt, voorgangers in een gemeente. En die hadden al maanden eigenlijk uh, ruzie en de vrouw had eigenlijk besloten in haar hart van nou ik ga het nog één weekend proberen, dit weekend moet de, de doorslag geven, maar waarschijnlijk uh, ga ik stoppen met deze man, want ik zie hem niet, ik zie hem niet meer zitten, uh, nee. ik, uh, ik geloof niet meer in hem. En uh, tijdens het weekend ontdekte ze dat dat echt niet de bedoeling was en dat God een andere weg voor haar heeft. En aan het einde van het weekend uh, vertelde ze dat ook uh, eigenlijk toch wel ja, met, uh, met verdriet aan de ene kant, maar ook met, uh, met vreugde aan de andere kant. Want nee. ik, uh, ik moet en ik zal kiezen voor mijn man en we gaan samen verder. En dat is, dat is wel heel mooi als je zulke dingen meemaakt, mensen die bewust uh, een hele omslag maken. Ja, en, en, en die man die was daar denk ik ook wel door geraakt. Die man was er ook behoorlijk door geraakt, ja. ja, ja dat verandert ja. dan dingen van, van, van binnenuit eigenlijk. In plaats van dat je dan tegenover elkaar staat of met de rug naar elkaar... ga je weer naar elkaar toe staan. Dat is ja. Ja. denk ik wat er dan We gebeurt. We praten dus. in zo'n weekend over uh, gevoelens... en wat er allemaal speelt in de wereld van je gevoelens... en wa ja. waarom die zo belangrijk zijn. En uh, ja, als je daarachter komt, dan kom je achter veel meer natuurlijk. Prachtig, mooi werk. Nico Smit in Nepal, wat, wat, wat, wat, wat doen jullie eigenlijk voor werk? Jij en je vrouw wonen en werken daar. Wat, wat is jullie bezigheid? Um, nou, formeel zijn wij adviseurs. Dus we uh, adviseren uh, projecten van een uh, ontwikkelingsorganisatie die al uh, sinds 1954 in uh, Nepal werkt. Ja. De uh, United Mission to Nepal. En we zijn uh, eigenlijk vanuit Kathmandu betrokken bij diverse onderwijs, uh, gezondheid en ook landbouwprojecten in uh, zeven verschillende gebieden van Nepal. En dat varieert tot van de berggebieden in de Himalaya tot het, in het terrein in het vlakke gedeelte dat grenst aan uh, India. Zo, daar heb je nou op expertise. Landbouw, onderwijs? Ja, dat doe ik niet allemaal. Ik ben voornamelijk van de, van de landbouw, zeg maar. Okay. alles wat met de omgeving en, en ook inkomsten uh, bedrijfjesopzetten te maken heeft. En mijn vrouw Astrid, die is uh, onderwijs. Ah ja, oké. Okay. Adviseur. En daarnaast doet de organisatie waar, waar we voor werken ook gezondheidsprojecten en iets wat ze noemen. Uh, Peacebuilding, uh, ja, zeg maar zou je kunnen zeggen in het Nederland. En dat heeft vooral te maken met uh, het verzoenen van verschillende partijen... ...na die burgeroorlog van uh, een aantal jaren geleden. En ook omdat, uh, vooral over uh, water en over allerlei dingen... ...hebben mensen ook vooral op lokaal niveau conflicten. Ja. En uh, het doel is dan om die mensen bij elkaar te brengen... ...zodat ze bijvoorbeeld van een waterbron... Uh, gezamenlijk gebruik kunnen maken in plaats van dat uh, er ruzie over gaan maken. Ja. Nou kwam ik een, een artikel tegen in, in, in Trouw begin deze maand... van um, mm -hmm. een oogarts die, die 25 jaar voor 28, 28 jaar geleden alweer in, um, in Nepal... ook uh, ontwikkelingswerk is gaan doen... En die constateert eigenlijk dat er heel veel werk verzet is. Maar dat er geen structurele veranderingen zijn gekomen. Dus hij heeft het dan over de, de blindheid, cataract. Veel, veel voorkomende blindheid. Daar hebben ze dan van alles aan gedaan om het terug te dringen. En hij zegt hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld kinderarbeid. 26 jaar geleden schoot ik ook al met mijn camera beelden van uh, steenhakkende kinderen. En, en, en nu is daar weer een campagne over. Er gebeurt gewoon helemaal niks. Tenminste, er wordt wel van alles gedaan. Maar. Op de grote schaal uh, verandert er eigenlijk uh, niets structureel in het land. Is, herken je dat? Is het uh, is pessimisme terecht? Uh, dat is deels terecht. In die zin dat uh, bepaalde dingen, die problemen die er uh, bijvoorbeeld 25 of 50 jaar geleden uh, er waren... er nu nog steeds zijn. Dus er zijn nog steeds uh, veel mensen die uh, probleem, bijvoorbeeld problemen hebben met hun oog... of andere gezondheidsproblemen. Ja. Uh, kinderarbeid of andere... Uh, nou ja, Slavenarbeid, als je dat zo noemen, dat komt ook nog steeds voor. Nee. Dus in die zin zijn de problemen uh, niet op, opgelost. Daarnaast is het wel zo dat als je op een iets langere termijn en uh, misschien iets hogere schaal kijkt, uh, er wel duidelijke veranderingen zijn. Als je Nepal vergelijkt met uh, het Nepal van nu vergelijkt met het Nepal van 60 jaar geleden, uh, is het een totaal ander land met enerzijds veel minder problemen. Veel uh, problemen zijn uh, een stuk verbeterd, maar omdat het land zo enorm aan het veranderen en groeien is, ontstaan er daarbij ook uh, allerlei uh, nieuwe problemen. Ja. En bijvoorbeeld allerlei mensen die uh, uh, van het platteland... Nou ja, dat kun je <laughs> even ook in mijn e-mail berichten. Het platteland heb je hier niet, maar zeg maar wat je in Nederland het platteland zou noemen, die dan naar de stad trekken en in de ja. stad gewoon met allerlei problemen in aanraking komen. Uh, en daarnaast is zeg maar de expertise in, het, in de... De land of, zeg maar, waar ze vandaan komen, waar de boeren zijn, die, die verdwijnt. Dus mensen weten ook na een tijd niet meer hoe ze onder moeilijke omstandigheden um, zeg maar gewassen moeten verbouwen. En daardoor krijg je weer voedselproblemen. Ja, maar die expertise die leveren problemen. jullie dan, jij als adviseur. En ja. Je probeert op die manier toch die kennis daar te houden of terug te brengen. Dat proberen we weer terug te brengen, maar je bent dan wel, dus dat, dat in die zin is het succesvol dat dat uh, op kleine schaal, op de schaal van een dorpje, uh, voor een bepaalde periode uh, lukt dat. Maar na een tijd gaat, zo'n dorp verandert ook, dus er gaan, uh, komen nieuwe mensen bij, er gaan veel mensen weg. En omdat zeg maar, de situatie die je dan zeg maar, na een paar jaar hebt bereikt om die vast te houden, dat is... Uh, ja, dat is heel erg moeilijk. Vooral door die uh, zeg maar processen op, op groter en hoger niveau... die uh, daar dan weer invloed op hebben. En die ja. eigenlijk uh, dingen die je hebt, nou ja, tussen aannames tekens hebt opgelost... Uh, uh, weer te niet doen. Nou, dan heb je nu over die stedentrek. Ja, precies. Onder andere. Ja. Ja. Ja, maar het, ja. Is het ook een, een soort diepgewortelde ja, gebrek aan motivatie of onwil... om dingen te veranderen in hun eigen land waar je tegenaan loopt? Uh, Soms wel, en soms hebben we daar als ontwikkelingsorganisaties ook zeker aan, uh, aan bijgedragen, omdat nou ja, we dachten van die mensen hebben hulp nodig, wij komen ze helpen. Ja. En vervolgens denken de mensen, nou dat is mooi, we hoeven heel niks meer ja, te doen. Precies. Dan ja, precies. Er komen wel mensen die ons uh, helpen, en dat, na een tijdje houden we dat op, want er is geen geld meer, of we willen we naar een ander gebied. En dan zitten die mensen dus met uh, gebakken peren. Mm -hmm. uh, we proberen daar in onze dagelijkse benadering wel heel erg op te letten dat uh, als we zeg maar ergens instappen, <coughs> we dat niet doen op een manier van wij lossen dit wel voor jullie op, uh, maar dat we echt uh, samen met de mensen kijken van wat zijn jullie problemen, wat kunnen jullie zelf doen en wat kunnen wij dan uh, daaraan bijdragen ja. op een manier die jullie dan zelf kunnen voorzetten na een aantal jaren. Ja, maar, en, maar is het wel bevredigend? Oké, okay, op kleine schaal lukt dat dan... maar dat het, dat het dan uh, toch een beetje het gevoel van vechten... tegen de bierkaai, of niet? Ja, dat, dat gevoel heb je inderdaad uh, dat wel. Uh, maar ik denk dat je daar ook weinig aan kunt uh, veranderen. Terwijl ik persoonlijk geloof ik dat er in de toekomst... Zeg maar, een, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen... waar alles, alles goed is... Ik denk niet dat we dat uh, op deze wereld uh, kunnen bereiken in de zin van dat we dingen steeds beter en beter en beter maken en dat er na het verloop van uh, een bepaalde tijd geen problemen meer zijn. Ik denk dus... dat, dat je altijd toch problemen zult blijven tegenkomen en als je ze hebt opgelost dat er weer nieuwe uh, problemen ontstaan waar je dan ook weer aandacht voor nodig hebt. Ja, maar dan en dan hou je intussen toch je, je motivatie uit het veranderen van de wereld op jouw plekje? Ja, en die komt met name op ja, het oog hebben voor persoonlijke mensen, voor personen, het oh. oog hebben voor de uh, gemeenschappen en, en in de interactie met die mensen uh, nee, iets proberen, samen met hen iets proberen te doen aan hun, uh, aan hun situatie, aan hun problemen. En dat is, uh, dat is dan weer heel erg bevredigend. Oké. Okay. Even terug naar, naar Dick de Koning, die, uh, is, die woont en werkt in Thailand, maar op dit moment ben je in Nederland, uh, Dick. Om, is hij al ja. om uh, een vakantie te vieren, maar ook om, uh, om uh, spreek, te spreken hier en daar en, uh, en uh, fondsenwerving, geloof ik, hè? Ja, want we zitten hier of in Thailand uh, niet uh, op een salaris, maar we, we zijn daar omdat uh, gemeentes. En dergelijke. Gemeenten in Nederland en vriendenkring ons ondersteunen. Ja, ker kerkelijke dus, uh, gemeenten hebben het erover, ja. Kerkelijke gemeenten onder ons ondersteunen, ja. En um, dat je nu aan fondswerving moet doen, betekent dat dat, er, dat de inkomsten e teruglopen? Um, niet zozeer. Op dit moment lijkt het zo dat het nog niet naar beneden loopt, maar vanwege de economie en dergelijke is er wel een dreiging dat de fondsen ja. minder worden. En ja, de we crisis. moeten gewoon. Elk Elk jaar weer uh, even uh, ons gezicht laten zien. Ons ja. uh, vertellen van ons werk en dergelijke. Zodat ja. uh, de band levend blijft. Ja, want in deze tijd is het meer dan ooit belangrijk dat, je, dat de gever een band heeft met de ontvanger. Hè? Dan, ja. Daar zit vaak de motivatie in. Ja. Um, en, en jullie vertellen dan jullie verhaal over die huwelijksweekenden en, uh, en de ja. hulpverlening die jullie geven. En dan ja. zeggen mensen, ja, daar willen wij wel, uh, wel aan bijdragen. Ja. Over het algemeen. Ja. Oké. Okay. Hey, um, het, het nieuws wil ik nog even naartoe. Uh, nou, het nieuws in Nederland, daar komt vrij weinig nieuws uit. De verkiezingen moeten allemaal nog een beetje op gang komen. Af en toe hier en daar uh, horen we eens uh, uh, wat van een uh, Emil Roemer. Een paar dagen geleden. Maar uh, het nieuws wordt wel gedomineerd momenteel door uh, Syrië. Wat krijgen jullie daarvan mee? Begin ik even bij Dick. Um. Ik zit op een camping en ik uh, kijk geen televisie, want ik heb, die heb ik hier niet. Dus ik, uh, maar ook, ook is het is moeilijk om het nieuws te volgen. Ook in Thailand? Kreeg, kreeg je daar iets mee van de situatie in Syrië? Jawel. Leeft dat daar? We lezen de Bangkok Post en de, daar, daar lees je het nieuws. En daar hoor je er wel van. Uh, maar ik denk dat er in Nederland meer... Uh, ...gerucht van gemaakt wordt. Is er ook meer interesse voor in Nederland dan in Thailand? Is, is dat... Ik denk het wel, ja. Ja, ja. Ja. En, en hoe is dat in Nepal, Nico? Dat ligt iets dichter bij Syrië? Nog ja. niet heel dichtbij, maar... Ja, er ligt iets dichterbij. Omdat het uh, toch ook wereldnieuws is... Um, ...komt het ook hier in de, in de krant. Um, de Kathmandu Post en de Himalaya Times. Ja. Uh, en dat, dat lezen wij, maar wij volgen ook als gezin... Uh, het jeugdfinaal met name voor onze kinderen. Oh ja. uh, daar komt het af en toe ook uh, zeg maar ter sprake. En uh, vooral dan vanuit het perspectief van, van kinderen. Ja. En dat is uh, niet fijn om te zien, maar, maar wel goed om uh, toch uh, te volgen. Ja, het laatste nieuws is dat uh, President Obama uh, dreigt uh, met ingrijpen. Mm -hmm. als, uh, als de situatie verder is, escaleert daar in Syrië. En uh, een Japanse journalist is daar omgekomen. Nou, ja, dat had ik net gelezen, ja. ja, ja en, uh, ondanks de een na de andere hooggeplaatste uh, Syriër die, die overloopt. Het lijkt, uh, het lijkt er toch zo wel uh, uh, aan een einde te komen, denk ik, hè? Hoe... Uh... Ja, ik hoop het. Ja? Ja, dit blijft heel lastig omdat je natuurlijk met verschillende situaties zijn Van de afgelopen jaren uh, ja. waarin ook... Uh, Interne problemen waren, of uh, nou ja, waar dan de vraag was: springen we daarin als Verenigde Naties of Verenigde Staten? Ja, ja. Of nee. En hier is het natuurlijk heel lang de boot afgehouden. En, uh, ja, maar goed, ja, voor je het weet het best heb best je best daar best een, best een impasse, zoals jullie die ook kennen in Nepal, maar dan wel ietsje erger. Er is natuurlijk een ja, burgeroorlog ja. al onderhand daar. Ja, dat is, uh, dat is het ook nog niet helemaal. Oeh. Goed, we, we vervolgen dat nieuws en ander nieuws vanuit Nederland, vanuit Nepal en Thailand. Want eh. Uh, dat is, uh, dat is wat de wereld bezighoudt en wat zometeen waarschijnlijk ook uitgebreid aan bod gaat komen in het Ochtendjournaal. Ik wil jullie bedanken, Dick de Koning. Succes met het fondsenwerven en je werk in Thailand. En uh, Nico Smit, ja. jij ook succes met je werk in Nepal, in de landbouw ja, ja. en je vrouw in het onderwijs. En We hopen dat daar goede dingen van komen, daar in, uh, in Azië. Goed, naar het uh, Ochtendjournaal toe en het nieuws van uh, 6 uur. Ik wens u nog een, uh, een hele mooie dinsdag 21 augustus. Tot ziens.